4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Door de trage reactie van de internationale gemeenschap... zijn vorig jaar in Oost-Afrika onnodig veel mensen... door honger om het leven gekomen. Dat stellen de hulporganisaties Oxfam en Save the Children. In Kenia, Ethiopië en Somalië kwamen tussen de 50.000 en 100.000 mensen om het leven. Volgens de twee Britse hulporganisaties was in augustus 2010 al bekend dat er hongersnood dreigde. En pas in de zomer van het jaar daarop werd er actie ondernomen... nadat media beelden hadden laten zien van de crisis. Het aantal doden en ook de kosten van de hulpverlening waren veel lager geweest... als regeringen, de VN en hulporganisaties sneller hadden gereageerd. Dat schrijven Oxfam en Save the Children. De Engelstalige versie van online encyclopedie Wikipedia gaat om zes uur vanochtend op zwart. Met de blackout wil de website protesteren tegen plannen in de Verenigde Staten voor strengere anti piraterijwetgeving Met die wetten kunnen over de hele wereld websites die content aanbieden waar auteursrechten op rusten worden geblokkeerd. Ook andere grote internetbedrijven als Google en Twitter maken zich grote zorgen over de plannen. Ze vinden dat de Amerikaanse overheid niet de macht moet krijgen om het internet te censureren zoals in China en Iran. De Amerikaanse wetsvoorstellen hebben wel de steun van de film- en muziekindustrie en van softwaremakers. Acteurs in pornofilms die in Los Angeles worden opgenomen... moeten voortaan verplicht condooms gebruiken. Dat heeft de gemeenteraad van de Amerikaanse stad besloten. Het stadsbestuur bepaalde vorige week al... dat pornoacteurs zich moeten beschermen tegen geslachtsziekten. Los Angeles is de eerste stad in de VS die zo'n wet heeft ingevoerd. De staat Californië bepaalde al eerder... dat mannen in pornofilms condooms moeten gebruiken. Maar die regel wordt massaal geschonden. Pornomakers verzetten zich tegen het besluit. Ze denken dat de kijkers een condoom in beeld niet zullen waarderen. Het weer vrij helder en op de meeste plaatsen lichte vorst. Vanochtend eerst wat zon en een graad of drie. Later toenemende bewolking met smiddags regen en een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu Al Wakker. Het kamer aan en ingeluwes storm. Goedemorgen. Het is woensdag 18 januari. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komende u hoort u. Correspondent Nick Ritsen bij Containerschip Arena. Waarom er een wikileaks is opgericht voor het wetenschappelijk onderwijs. En u hoort natuurlijk onze eigen man in Washington over de Amerikaanse verkiezingen. Elke dag is het wel een dag van. De dag van de secretaresse, de dag van de garnaal of de internationale praat als een piratendag. Maar vandaag is het de voorleesdag. En het is er niet één. De komende week staat in het teken van de nationale voorleesdagen. Kinderboekenschrijfster Anne-Marie Bon, bekend van boeken over Haas, doet niets liever dan voorlezen. Annemarie, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ik vind het meer nacht, want uh, het is hier nog erg donker, hoor. Het is nog erg donker, maar we beginnen straks natuurlijk al met het voorlezen. Wat is er nu zo mooi aan? Nou, voorlezen, um, het, is, het is mooi, het is ook heel erg heel nuttig. Um, nou, het is gewoon natuurlijk heel erg leuk om uh, je kinderen voor te lezen. Het is ontspannend is dus heel rustiggevend uh, met met je kind, dus, het uh, dus is een het is een intiem moment, uh, nou een in intiem warm moment samen met je met je kind, wat wat kinderen ook heel erg helpt om van verhalen te houden. Tot welke leeftijd kun je nu eigenlijk kinderen voorlezen? Nou, ik uh, ik zeg altijd van met met voorlezen moet je eigenlijk nooit ophouden, want uh, ja, het, is gewoon, het is gewoon ook heel erg leuk... Als, uh, zelfs ook voor je, voor je eigen partner bijvoorbeeld... is het heel gezellig om voor te lezen. Maar, maar kinderen... Ik, ik, ik schrijf ook boeken voor pubers en uh, ik lees ook op middelbare scholen uh, geregeld stukjes voor. En dan zitten ze ademloos te luisteren. Voorlezen is toch, toch weer, weer, een, weer een ander iets dan, uh, dan uh, ja, uh, jezelf een boek lezen. En het, is toch, het heeft toch vaak iets betoverends. En vandaag uh, beginnen, beginnen ook die voorleesdagen, dus dan kunnen we allemaal ervan proeven. Wat ga jij nu doen op deze dagen? Nou, op, op deze dagen doe ik zelf niet zo uh, bijzonder veel, want de, de nationale voorleesdagen die worden eigenlijk uh, gepromoot door uh, bekende Nederlanders en dan niet zozeer de schrijvers, maar burgemeesters, hier in de Bos, bijvoorbeeld de burgemeester uh, vanochtend uh, aan het aan een uh, ontbijt op een school meedoen. Het zijn vaak juist bestuurders, politici die op deze dagen uh, het voorlezen uh, ja, promoten en nou ja, uh, dat dat uh, dat is eigenlijk meer de insteek van de van de voorleesdagen. Je bent natuurlijk bekend geworden met de kinderboeken over Haas. Op deze Nationale Voorlegsdag beginnen we daarom met een stukje uit je boek en de groeten van Haas. Dan heb je ja, het voor ik, je liggen? Ja, ik heb het voor me liggen. En ik zal, um, nou het is uh, uh, eigenlijk op een op een bepaalde dag uh, komt de Kip bij Haas op tv zitten. Maar deze dag willen ze geen worteltje staart. Want de Kip doet aan de lijn en ze willen meekoveren. Nou, daar snapt Haas helemaal niks van. Hoe kan dat nou, uh, Kip? Je bent het mooiste dier van het hele bos. Nou, dat zal Kip uh, Haas wel eens laten zien. En ze neemt hem mee naar de vijver in het bos waar Zwaan ligt te slapen. Maar Kip, zegt Haas. "Jij bent Kip. Je moet je niet vergelijken met Zwaan. Je moet je trouwens helemaal niet met een ander vergelijken. Kip kijkt nog steeds verdrietig. Zie je niet wat een mooie slanke hals Zwaan heeft? En wat een mooie oranje snavel. En dan heb ik het nog niet eens over haar krachtige vleugels. En het allermooiste, haar schitterende spierwitte staart. Klopt, zegt Haas. Zwaan is mooi, maar voor mij ben jij de mooiste. Ineens kijkt Kip op. Zou ze toch tevreden zijn? Haas, zegt ze met haar liefste stemmetje. Wil je iets voor me doen? Kip, zegt Haas, voor jou doe ik alles. Alles, vraagt Kip. Nou ja, bijna alles. Als ik nou zo'n mooie witte veer van zwaan had... dan kon ik die bij mijn eigen staart steken... en dan was die ineens veel langer. Maar dat is pronken met de veren van zwaan, komt Haas. Wie ziet dat nou, zegt Kip. Ah, toe Haas, zwaan slaapt. Je kunt er makkelijk eentje plukken. Jij bent zo dapper. Haas schudt zijn hoofd. Dat doet toch pijn... Nee, zegt Kip, je moet er eentje nemen die al los zit. Maar je kunt er toch gewoon om vragen, zegt Haas. Nee, dat doet ze nooit. Ah, toe, Haas, doe het voor mij. Zwaan mist hem vast niet. Haas aarzelt. Het voelt niet helemaal goed. Maar ja, als Kip dan weer gelukkig is... Stapje voor stapje loopt Haas naar Zwaan. Kip trippelt een eindje achter hem aan. Je bent mijn held, zegt ze. Dat hoort Haas graag. Nou voelt hij zich helemaal geen held Nu is hij bij Zwaan Maar Zwaan lijkt wel een bergje Haas kan niet zien waar haar hoofd is en waar haar staart Hij vrunnikt wat Trekken, zegt Kip, gewoon trekken En dan trekt Haas aan de veer ze, zegt hij Au, goed Zwaan Ze steekt haar nek uit en het bergje zakt in Haas valt er bovenop wat deed jij nou, zegt Zwaan. Ik schrok me kapot. Je hebt een veer van me geplukt. Ze slaat haar vleugels uit en vliegt op... met haas op haar rug. Wacht, op de haas, zet me neer. Niks ervan, zegt Zwaan. Ze cirkelt rondjes, een eindje boven kip. Het spijt me, zegt Haas. Het klinkt een piep in zijn stem. Ik zal het nooit meer doen. Maar we hebben nu toch wel genoeg gevlogen. Wil je even wachten? Wil je even landen? Weet je, zegt Zwaan... Ik was juist van plan om na mijn dutje te beginnen aan een reisje naar het zonnige zuiden of nog verder. Nee, roept haar, zet me neer. Dat was ik niet van plan, zegt Zwaan. Ik zal je eens leren hoe je een echte held wordt. Nou, En dat is eigenlijk een beetje het begin van een hele lange reis die Haas gaat maken. Want Swaan brengt hem naar de Zuidpool en van daaruit moet hij terug naar huis en beleeft hij allerlei avonturen. Een mooi begin van de voorleesdagen. Annemarie Bon, kinderboekenschrijfster. En wilt u nu weten hoe dit verhaal afloopt, dan kunt u deze ochtend een mooi boekenpakket van deze schrijfster winnen. En daar zitten de boeken en de groeten van Haas en het grote boek van Haas in. En WNO geeft drie pakketten weg, dus bel gratis naar 0800 en win. Dit boekenpakket 0800 1121. U hoort het goed. Bel 0800 1121 voor het boekenpakket van Annemarie Bon. Vol met de boeken van Haas. Dit is de E-Team met Edgerin. White lips, pale face, breathing in snowflakes. Burnt lungs, sour taste. Light's gone, days end, struggle.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 the land Or sells love to another man It's too cold Ed Sheeran met de A-Team. En natuurlijk niet Chris Hoordijk. Want Chris Hoordijk die zong dit nummer met, uh, in de in Voice natuurlijk. Um, we hadden zojuist, roep, riepen we op om te bellen naar de 112... en voor het boekenpakket van Annemarie Bon voor de boeken van Haas. En ondanks dit vroege tijdstip van de woensdagochtend is er massaal gebeld. Dus u... Uh, u hoeft niet meer te bellen. We hebben inmiddels uh, de boeken kunnen weggeven. En er wordt nog steeds massaal gebeld. Aan de andere kant van het raam is de regisseur en de einddirecteur. Die uh, moet de telefoons oppakken. Maar u hoeft niet meer te bellen voor de boeken. U mag natuurlijk altijd bellen als u een verhaal hebt te vertellen over wat er nou. Kunt u altijd bellen naar het gratis nummer 0800-1121. En terwijl het grootste deel van Nederland nog op één oor ligt... zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze vast met u door te beginnen met Spits. Al jaren klagen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs steen en been over hun buitenlandse collega's. Ze zouden nauwelijks een goede opleiding hebben en daarom een gevaar zijn op de weg. En daar wordt nu wat aan gedaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een onderzoek gestart... naar de rijvaardigheid van truckers uit het buitenland. Binnen de EU bepaalt Brussel aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Maar volgens het ministerie is er desondanks weinig zicht... op de opleiding en arbeidsvoorwaarden in sommige landen. Buitenlandse Zaken wil nu weten hoeveel chauffeurs er in het buitenland worden opgeleid... en of die aantallen kloppen met het aantal buitenlandse chauffeurs... die in ons land rondrijden. De focus ligt daarbij overigens op de Oost-Europese truckers. Een waarschuwing voor studenten. Doe je huiswerk op tijd? Het zijn de woorden van Wikipedia-oprichter Jimmy Wills. Nog een kleine twee uur en dan gaat Wikipedia een dag lang op zwart. In spits een stuk over de strijd die de internet-encyclopedie voert... tegen de nieuwe piraterij wetgeving in de VS. De nieuwe wetgeving zou ervoor zorgen dat veel grote websites... als Yahoo, Facebook, YouTube en Twitter een donkere toekomst tegemoet gaan. In theorie zou het namelijk kunnen dat deze sites straks niet meer te vinden zijn... bij het intikken van bepaalde zoekopdrachten... wanneer de sites gestolen of illegale inhoud aanbieden. ICT-expert Danny Mekic vergelijkt het met een baksement... die over de Beverwijkse bazaar wordt uitgestort... omdat er af en toe in namaakproducten wordt gehandeld. Via een omweg is dat een soort censuur, aldus Mekic. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakt een einde aan de vergoeding van homotherapie. Een therapie waarbij christenen van hun homoseksualiteit worden afgeholpen, schreef Trouw gisteren. Maar zo'n homotherapie bestaat niet eens, zegt Henk van Rijen vandaag in het Nederlands Dagblad. Van Ree is directeur van Tot Hel des Volks, de christelijke organisatie die via Different de omstreden therapie zal aanbieden. Mensen komen niet bij ons met de vraag of we hun gevoelens willen onderdrukken of hen willen genezen, zegt hij. Laat de inspectie maar komen kijken. Dan zal blijken dat dit de zoveelste stormglas. Zoveelste storm in een glas water is. En van ik steun het onverwachte hoek. Europsiek, een landelijke samenwerkingsverband van psychologen, steekt zijn hand en voor in het vuur dat different professioneel en volgens alle geldende richtlijnen werkt. Hij kostte 238 miljoen euro, maar ging maar niet open. Maar volgende maand is het zover. Dan kunnen de mensen gebruik maken van de landtunnel bij Utrecht, schrijft trouw. Het had anderhalf jaar geleden al moeten gebeuren... maar door communicatieproblemen tussen de 53, u hoort het goed, 53 veiligheidssystemen in de tunnel... kon het tracé nog niet gebruikt worden... Ook twee succesvolle veiligheidsoefeningen in oktober vorig jaar brachten nog niet veel schot in de zaak. De 1,6 kilometer lange tunnel ligt tussen Utrecht en Nieuwewijk Leidse Rijn... en moet voorkomen dat de wijk geïsoleerd raakt van de stad. Scholen in de rij voor Chinese les, komt het AD tot slot. Het zijn niet langer Duits, Frans en Engels die de klok slaan. Het Chinees is op, op steeds meer middelbare scholen... Een Linglingen die zich de taal eigen maken leren zowel de taal te schrijven als te spreken. Makkelijk is het alleen niet zo'n compleet andere taal. We vragen aardig wat van de kinderen. Ze beginnen letterlijk bij nul, zegt een docent. Volgens Daniela Fazolio van Stichting Leerplanontwikkeling Nederland... zal de belangstelling in Chinees als schoolvak de komende jaren alleen maar toenemen. Hoogschool Windersheim start daarom in 2013 de eerste lerarenopleiding voor aankomende docenten Chinees. En tot zover het krantenoverzicht, zometeen Wikileaks voor het wetenschappelijk onderwijs en waarom dat nodig is. Maar u wordt op dit moment natuurlijk wakker met ons bij Nu Al Wakker op Radio 1. Laten we naar de andere kant van de wereld gaan, waar het al volop woensdag is, om precies te zijn naar Nieuw-Zeeland. In oktober strandde daar het containerschip Rena, waardoor er 360 ton olie in de zee liep. Vorige week brak het schip door tweeën. Duizenden pinguïns en andere vogels raakten onder de olie en kilometers strand zijn vervuild. Onze man in Nieuw-Zeeland is Nick Ritsen en hij was afgelopen weekende bij Arena. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie bij Arena? Nou, de situatie is uh, volgens mij wel ja, naar nou, omstandigheden stabiel uh, te noemen. Uh, eerst is het uh, achterste deel uh, is gezonken, dat ligt nu op de, op de bodem van de oceaan. En uh, het bovenste deel dat, uh, ja, dat ligt daar nog uh, gewoon op die rots waar, uh, waar het eerder uh, is vastgelopen. Dus je kan hem ook gewoon zien liggen. Het is een containerschip. En hoe is het met de containers? Liggen die ook allemaal op de grond van de, van de oceaan, op de bodem? Nou, er zijn, er zijn nog maar, er zijn nog 500 containers. Dat is ongeveer de helft van wat op het schip, schip lag. Dat, die zijn vermist. Uh, ik denk dat er een groot deel gewoon op de bodem van de oceaan is terechtgekomen. Dus uh, die liggen nog op dat, uh, op dat achterste gedeelte. Uh, en de rest, dat, dat, dat, dat zwemt, zullen we zeggen, als... Uh, als zombies door de oceaan in en her en der spoelen die aan op de kant. Want waarom hebben ze deze containers niet eerder van het schip afgehaald... toen het in oktober bijvoorbeeld gebeurde? Ja, het is natuurlijk niet gewoon de Waddenzee, zullen we maar zeggen... maar het is een grote oceaan... die tientallen duizenden kilometers de kans heeft gehad om, om grote golven weer te, te maken. Dus het weer is heel slecht daar... Uh, ook al ligt het maar 20 kilometer uit de kust. Uh, wat, uh, wat ook is ge gebleken is dat uh, het, het schip was al eerder gespleten. Dat was al eigenlijk in uh, oktober 2000, uh, 2011 gebeurd. En uh, een andere factor is dat er gewoon heel erg weinig materieel uh, beschikbaar is... in dit geïsoleerde land uh, die, uh, die effectief uh, uh, die containers eraf kunnen halen. Er zijn hier natuurlijk niet van die grote... Uh, voldoende grote helikopters die, uh, die, die even al die containers eraf halen. En daarnaast komt er natuurlijk, de alle, alles was verschoven, dus um, ze wisten niet wat, de, wat er in die containers zat. Dus dat had ook gewoon van alles uit kunnen, gehaald, uh, uit kunnen lopen, wat nog veel erger was voor de, uh, voor de natuur. Hm. En naast de natuur is het volgens mij ook wel een gebied waar veel toerisme normaal is? Ja, het is een van de mooiste stukken uh, die Nieuw-Zeeland uh, als kustgebied uh, kent. Um, nou, we zijn de afgelopen zaterdag zijn we in de buurt geweest. We hebben een beetje de ramtoeristen uitgehangen. Uh, we hebben hem zelf zien liggen. Uh, het is een heel klein stipje aan de horizon. Um, maar wat mij het meeste opviel was gewoon dat iedereen daar gewoon aan het zeilen was. Iedereen was daar nog wel gewoon van alles aan het doen. Um, je mag niet ver het water in komen. Uh, dus heel veel uh, tours, heel veel dolfijnen die daar ook zitten. Die uh, mensen gaan dolfijnen spotten. Dat is hier een belangrijke toeristische... Uh, maar dat gaat eigenlijk allemaal gewoon door, dat toerisme? Het toerisme gaat aan de wal gaat door, maar op zee gaat het niet door. Dus eh, bedrijven die eh, boottochten, cruises aanbieden, die, eh, die hebben pech, zullen we maar zeggen. Maar het, de surflessen, wat daar ook heel veel gebeurt, dat, dat gaat allemaal door. Ja, en de Grieken zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de arena. Gaan ze nu ook voor een gedeelte van de kosten opdraaien? Want wat kost dit wel niet bij elkaar? Ja, dit, de, de kosten zijn, uh, zijn, zijn op dit moment nog niet te berekenen. Men gaat eerst nu onderzoeken wat, wat het effect is van, uh, op, de, op, de, op het milieu uh, daar in die omgeving en verder in, in Nieuw-Zeeland. Er worden op dit moment allemaal proeven gedaan op, uh, op dieren die aanspoelen, um, die, uh, uh, gekeken van wat is het effect. Nou is dit, dit, dit bedrijf, uh, dit Griekse bedrijf, uh, is niet helemaal uh, schoon, want uh, uh, vijf jaar geleden hebben ze nog een 10, uh, 10 miljoen euro uh, boete gekregen van een ander land... Waar ze eenzelfde soort uh, uh, um, ongeluk hebben veroorzaakt. Nou, er, zijn, uh, er, er is hier in Nieuw-Zeeland op dit moment een heel publieke discussie ontstaan. Van mensen vinden dat de nationale overheid hier te weinig doet om, uh, om de Grieken aan te pakken. Um, en ja, de, er zijn voldoende wetten hier in Nieuw-Zeeland waarop, uh, waarop, uh, waarop dit bedrijf uh, uh, voor de rechter gedaagd kan worden. Ja, en wat voor effect heeft, heeft, heeft, heeft die Rena nu op het landschap eromheen. Dus, dus buiten de kust nog, om het binnenland ook. Hebben die er last van? Nou, het binnenland heeft er niet zo heel veel last van. En het is ook hulde aan de aan de Nieuw-Zeelanders die volledig uh, uh, vrijwillig uh, opkomen dagen om, uh, om, de, om de stranden schoon te maken en te houden. Uh, toen wij er waren, was er eigenlijk een week daarvoor was op één plek waren. Uh, 17 containers volledig uit elkaar aangespoeld. En er was eigenlijk zeven dagen daarna helemaal niks meer van te zien. Alle olie is voor het meeste deel is al opgeruimd. Alleen ja, de vraag is of het, of het, in, die, of het in het ecosysteem eh, terecht is gekomen in, eh, in het water. En zodra dat is gebeurd, dan, is er een, uh, ja, dan, dan heeft dit land echt wel grote problemen. Nou ja, we zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt bij RENA. Consument Nick Rietse over de situatie in Nieuw-Zeeland. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, vanuit Nieuw-Zeeland is een kleine stap richting uh, Australië. Daar vindt Australië een open plaats. Rafael Nadal staat op dit moment op de baan en uh, staat 5-2 voor in de eerste set. Het lijkt erop dat hij de eerste set gaat winnen van uh, Tommy Haas. En aan de andere kant van de wereld is natuurlijk de, zijn de Verenigde Staten. Daar is zojuist het Witte Huis hermetisch afgesloten. Want daar schijnt een rookbom of een ander type bom over het hek te zijn gegooid. Ongetwijfeld daarover meer zo meteen in ons nieuwsminuutje. Het Nieuws in Nederland was vandaag natuurlijk ook dat de 83-jarige acteur Piet Reumer is overleden. En als eerbetoon bij WNL, Ramse Shaffi met Het is stil in Amsterdam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm.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 Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water. En denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken.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 Ramse Shaffi met het Stil in Amsterdam op Radio 1 bij Nu Al Wakker. Het is vier minuten voor half vijf op de vroege ochtend van woensdag 18 januari. Wikileaks voor het wetenschappelijk onderwijs. Dat is wat vier masters de journalistiek van de VU hebben bedacht. Ze roepen alle academici op om misstanden te melden. Want die verhalen over diploma-fraude in het hbo kennen we onderhand. Maar hoe zit dat met het wetenschappelijk onderwijs? Op de website hettopjevandeijsberg.nl kunnen de misstanden in kaart worden gebracht. En een van de initiatiefnemers van de website is Roland Muller. Roeland, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heb je al wat klachten binnengekregen? Uh, nou, ik heb gisteravond voor het laatst gekeken, moet ik eerlijk zeggen. En uh, van studenten hebben we nu uh, twee klachten waarvan we denken dat ze serieus zijn. En van uh, docenten, want uh, dat is een tweede traject wat we volgen. We hebben 1500 150, uh, enquêtes inmiddels de deur uitgestuurd. Uh, daar hebben we heel wat uh, reacties op gekregen. Want Wat voor reacties krijg je dan? Kun je voorbeelden noemen? Nou, dat loopt behoorlijk uiteen. We hebben wel vrij serieuze uh, uh, opmerkingen gehad van docenten die zeggen... nou ja, wij ervaren dusdanig druk dat ze bijvoorbeeld een, een, een scriptie... Van, uh, uh, die ze eigenlijk met een vier hadden willen beoordelen... nu met een, een zeven hebben moeten beoordelen. Uh, en dat kwam dus inderdaad omdat de baas van de faculteit heeft gezegd... Van, nou, deze student moet nu eens eindelijk gewoon afstuderen. Uh, en soms is het meer, uh, meer uh, wat milder, dus dan uh, blijkt dat er bijvoorbeeld... Uh, uh, sprake is dat er bijvoorbeeld uh, iets van tentamenstof wordt afgehaald of uh, iets in die trant. En, en, en ik las ook een voorbeeld op de, op de website. Uh, het ging over iemand die studeerde elektrotechniek aan de TU ja. Delft. Wat, wat brengen de, de studenten in op jullie website? Nou, wat wij hopen is dat er, uh, sowieso dat de, de de site snel bekend wordt, uh, daar gaat dit hopelijk ook een beetje bij helpen, zodat er inderdaad een discussie ontstaat, zodat uh, veel mensen zich gaan aanmelden. En wij vragen ook om e-mailadressen van, uh, van de studenten. Die zijn in goede handen bij ons en wij zullen ook nog proberen contacten te nemen met, uh, met deze mensen als het interessante uh, opmerkingen oplevert. En uh, op die manier hopen we dat er een min of meer een soort van zwartboek boek ontstaat. En we zijn er ook helemaal niet op uit om op opleiding onderuit te halen, maar uh, we denken dat juist door de hele manier waarop de financiering van het onderwijs geregeld is, dat uh, dit is dat we te maken hebben met een patroon, dus dat we op elke universiteit dat daar wel op de een of andere manier sprake van moet zijn. Nee. Um, onlangs was er een, een vuurpoliticoloog, uh, meneer Schumacher, en die uh, dat is hem niet in dank afgenomen, maar hij vertelt dat er ook binnen zijn opleiding uh, dat hier sprake van is. Helder, uh, waar zijn jullie wel op uit? Nou, wij zijn erop uit om een uh, ja eigenlijk een grote discussie over te. Uh, uh, uh, los te brengen. Hè. En dat er op een gegeven moment wel, uh, dat iedereen dat ook durft te zeggen, want op dit moment is het natuurlijk wel een beetje lastig in te schatten en niemand durft echt zijn mond hierover open te doen. Uh, terwijl, ja, het moet daaraans wel dat er meerdere gevallen zijn en de eerste resultaten we kunnen we nog niet zoveel over zeggen, want we zijn nog maar net begonnen, maar uh, het ziet er inderdaad maar uit dat er wel ja, sprake is van een patroon. Maar er is toch al een grote discussie op het moment over dat hele ho hoge onderwijs en alle diploma-fraudes? moment is er inderdaad een discussie over het hbo. Over universiteiten hebben we uh, nu wat flarden van informatie gekregen. Uh, en dat, wij merken dat inderdaad dan opleidingen, bijvoorbeeld de TU Delft en de VU die daarmee laatst uh, in het nieuws zijn gekomen, die, uh, die, die, die reageren heel paniekerig op. Maar het is voor ons juist de bedoeling om dat juiste ja, discussie een beetje los te wakken, zodat mensen echt gaan nadenken, misschien ook wat meer daarover durven te gaan praten. Maar jullie blijven natuurlijk journalisten. Het is ook gewoon een makkelijke manier om gratis primeurs te krijgen en zo dus bekend te worden. Ja, nou ja, wij zijn vooral nog studenten. we zijn in de opleiding om journalist te worden. Dus wij hopen ook van, de, van deze bijzondere positie gebruik te kunnen maken. En dat uh, de drempel voor mensen ook misschien wat minder uh, hoog is. Uh, ja, een grote primeur. Ik verwacht dat eigenlijk niet. Ja, het zou kunnen dat er uh, grote verhalen naar buiten komen. Dat iemand ons in één keer aanmeldt. Uh, en en ons wil informeren over allerlei misstanden. Nou ja, dan gaan wij dat natuurlijk ook weer dat helemaal uitzoeken. Dan moeten we wel gewoon hoor en wederhoor worden gepleegd en dan moeten we wel zeker weten wat echt iets aan de hand is. Uh, het is voor ons ook veel meer een, een, een doel om te kijken van is er inderdaad sprake van een patroon. En de, de mm. vraag is ook nog gewoon open. Misschien is er wel helemaal geen patroon. Daar moeten we achter zien te komen. En uh, tot die tijd weten uh, we het nog niet zo goed. We zullen het allemaal gaan zien, want alle misstanden ja. die kunnen worden gemeld... Uh, binnen het wetenschappelijk onderwijs dan de misstanden... die kunnen worden gemeld op de Wikileaks voor het wetenschappelijk onderwijs... ijsberg.nl ja. Oprichter Roland Muller, dankjewel. Het is uh, precies half vijf en uw naar nu al wakker op Radio 1. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Anne de Jong. Ja, om eerst te beginnen met het nieuws over dat er uh, een rookbom gegooid zou zijn naar het Witte Huis. Het is lastig om in zo'n korte tijd alles te checken. Maar uh, wat ik ervan begrepen heb en uh, de lokale verslaggevers ook... is er inderdaad een rookbom over het hek gegooid. De Secret Service, uh, die heeft dat, uh, uh, de geheime dienst, heeft dat tegenover Reuters bevestigd. En het andere nieuws is van een uh, lokale verslaggever daar in Washington, van een lokale zender... dat hij van een politiebron heeft gehoord dat het inderdaad om een uh, kleine situatie ging... En dat uh, de politie het aan het onderzoeken is... maar niet verder uitgaat van uh, ongoing threats, zoals ze dat zeggen. Oftewel ja, een verder gevaar dus voor het leven van uh, president Obama. We houden het natuurlijk in de gaten, maar zover het nu lijkt... is het een storm in een glas water. Een uh, ander nieuws uit de Venray. In de oh nee, in Horst. Sorry, ook in Limburg. Aan de Venray's weg, daar is een restaurant uitgebrand. Uh, rond middernacht ontstond er een binnenbrandje. Iets later sloegen de vrouwen over naar het dak. Iedereen heeft het restaurant veilig kunnen verlaten. En de brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel. En volgend uur gaan jullie het hebben over de republikeinse presidentskandidaat. En er is gevoelig nieuws over Mitt Romney. Want na lang aandringen heeft hij zijn belastingtarief vrijgegeven. En wat blijkt, als een van de rijkste mensen die ooit een gooi heeft gedaan... naar het Amerikaanse president... Heeft hij een extreem laag belastingtarief? Romney betaalt slechts 15% belasting over zijn inkomsten. En met een geschat vermogen van ongeveer 270 miljoen dollar behoort hij tot een van de rijkste mensen van Amerika. En die hoeven daar minder belasting te betalen. Hij doet eigenlijk niks illegaals, maar ja, hij is nu wel het mikpunt geworden van zijn tegenstanders. Want als een rijk man zou hij te ver afstaan van de hardwerkende Amerikaan. die wel gewoon een normaal belastingtarief moet betalen. En tot zover het nieuws uit de nacht. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong. En over een kwartiertje praten we verder over uh, Mitt Romney. De republikeinse kandidaten die een grote kans maakt... om tegen Obama in, uh, in de strijd te gaan. 50%, uh, 50 belasting betalen, dat is eigenlijk, denk ik... de droom van iedere hardwerkende Nederlander. Precies. Ach, we hebben wat dat betreft allemaal maar Mitt Romney. Um, iets heel anders. Wekelijks spreekt politiek stratege Duco Hoogland... bij ons een column uit. En deze week over prostitutie. Laatst zag ik ouwe hoeren een prachtige documentaire over twee oude dames van lichte zeden... die fluitend naar hun werk lijken te gaan op de Amsterdamse wallen. Louise en Martine Fokkes hebben zichzelf bevrijd van de pooiers... en werken voor zichzelf op de wallen. Het lijkt een romantisch Happy Hooker-verhaal... waarin de Amsterdamse tweeling de hoofdrol speelt. Ontdaan van pooiers verdienen ze goed geld en hebben nog plezier ook. Niets blijkt minder waar. De dames moeten sappelen, verdienen bijna niks voor de matige handelingen die ze bij hun klanten verrichten... en kunnen niet op tegen de Hongaarse concurrentie... die zich volledig laat uitwonen voor een paar tientjes. Louise en Martine Fokkens kunnen de rekeningen thuis nauwelijks meer betalen. Louise werd ooit door haar pooier gedwongen... en Martine volgde het voorbeeld van haar tweelingzus... en zit nu op haar 69ste nog steeds achter de ramen. Het was haar eigen keuze om dat te doen, zeggen velen. Ik vraag me af wat voor keuze dat is... Op je 69ste, zonder pensioen, heb je volgens mij weinig keus. Laat staan al die meiden uit Hongarije, Bulgarije, de Oekraïne... Zimbabwe of Mozambique. Die komen hier echt niet omdat ze als klein meisje droomden... ooit nog eens in Amsterdam achter het raam te mogen zitten... om zich vervolgens te laten nemen door een stel dronken Engelse hooligans. Of de dames van de Theemsweg, die als droom hadden... met een spuit heroïne in hun arm Rob Oudkerk te mogen bevredigen. Ik geloof er niks van... Het is een treurige bende, dat is het. Een mensonterende bedoening. Ik dacht altijd, het valt wel mee. Totdat ik wekenlang elke dag over de wallen moest lopen naar mijn werk. Het gebonk op de ramen hoorde van alle beeldschone 19-jarige Poolse meiden... die mij wenkten om even naar binnen te wippen. Plaatsvervangende schaamte, kreeg ik ervan. Het was erger dan in India aangeklampt te worden door de hordes mensen... die je de kleren van het lijf vragen, figuurlijk dan. Omdat je een westeling bent. Het moet maar eens afgelopen zijn met die prostitutie, denk ik wel eens. Maar ja, dan krijg je een illegaal circuit. Romantisch is het in ieder geval niet. Voor de vrouwen niet en voor de klanten niet. Maar goed, prostitutie is al zo oud als de weg naar Rome... en zal ook altijd bestaan. Maar als die vrouwen er nou ook nog eens goed aan verdienen... dan is dat mooi meegenomen. Maar dat vrouwen zich in hun peeskamertje voor een paar tientjes... helemaal laten uitwonen met onveilige seks, poep- en plasseks... onder het motto de klant is koning... Daar kan toch geen sprake zijn van vrije wil. U hoorde onze huiskolonist Duco Hoogland. Zometeen gaan we het hebben over games. Welke games, hoe staat het er voor, de industrie in 2012, hoe was 2011? Maar eerst gaan we luisteren naar het prachtige nummer van Guus Milwis... met Gersper Doel. nergens zonder jou. Word wakker rond de uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 ik mis de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw.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 zonder jou Guus Meeuwens en Gersport Doel. Het was een depressief jaar voor de game-industrie vorig jaar. Steeds vaker werd bericht dat game-studio's hun deuren moesten sluiten... en games werden geannuleerd. Wat wel opmerkelijk is, want in 2011 wel werd veel meer geld... in de game-industrie verdiend dan in de eerdere jaren. Rob is directeur bij online gamesmagazine xgn.nl. Rob, goedemorgen. Ja, we hebben het vaker gehad over games, en dan ging het vaak over dat het nou ja, wel ergens ook alweer goed ging, veel geld. En toch in die miljardenindustrie moeten er steeds meer studios de deuren sluiten. Hoe kan dat? Um, nou, er is eigenlijk een paar redenen. Je zei het wel dat uh, de omzet in 2011 weer verhoogd was, maar dat is uh, helaas voor de game-uitgevers niet helemaal het geval. Wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien is tussen uh, 2006 en 2008 is er een gigantische stijging geweest. Eigenlijk de omzet van die bedrijven is uh, zo goed als verdubbeld. En nu uh, begint die groei begint wat minder te worden en uh, in sommige maanden begint dat zelfs een beetje af te zwakken. En dat heeft zo uh, zijn invloed op uh, ja, de ontwikkelaars natuurlijk die het uh, spellen maken. En daarnaast heb je, wat op dit moment eigenlijk ook het geval is, is dat er um, een beetje... Ja, Waar je vroeger nog wegkwam met mm -hmm. ja, eigenlijk middelmatige games. Um, eisen de consumenten nu steeds meer. We zijn uh, in de game-industrie een beetje verschoven naar een uh, blockbuster model, zoals eigenlijk ook in de filmindustrie. Mm. Dat er een paar hele grote titels zijn. En dat de rest eigenlijk ja, of net rondkomt of uh, ja, helaas niet. Is dat ook de reden waarom er allerlei games ook geannuleerd worden? Wel aangekondigd en dan toch niet uitkomen? Um, ja, dat is wel uh, een beetje het probleem. Je moet het zo zien. Um, die uitgevers proberen eigenlijk een beetje wat meer focus in hun uh, lijfers te brengen over de komende jaren. Door um, ja, toch games te schrappen en zich juist te richten op uh, enkele hele grote titels. Hoe kan het nu eigenlijk dat ook die miljardenindustrie-studio's, die ontzettende grote studio's, ook hun deuren moeten sluiten? Um, nou, op dit moment zijn er uh, inderdaad uh, naar aanleiding. Uh, afgelopen week kwam eigenlijk een bedrijf een probleem met THQ, een Amerikaanse uitgever. En uh, daar gaat het niet zo heel goed mee. En die, uh, eigenlijk is dat een beetje een uh, ja, verkeerde inschatting van de markt geweest. We hebben afgelopen jaren een enorme groei gezien met de Nintendo Wii natuurlijk. Uh, die is heel populair, maar het probleem is dat uh, mensen daar vrij weinig games uh, voor kopen. Dus uh, die markt is een beetje ingezakt en dat uh, zien die uitgevers flink terug op dit moment. Ja, en games op mobiele telefoons en op tablets, is dat dan de toekomst? Um, ja, op, op zich wel. Het probleem is daarmee wel dat het uh, ja, om wat kleinere bedragen gaat. Waar uh, games in de winkel natuurlijk 60 euro kost ongeveer. Voor een uh, Xbox of voor een Playstation is voor uh, de mobieltjes... ja dan geef je niet snel meer dan 5 euro uit. En op die manier moet je wel heel veel kopietjes verkopen... om toch uh, aan die enorme budgetten te komen. Het scheelt natuurlijk wel dat je wat minder hoeft te investeren in mobiele games. En het is wat sneller gemaakt. Dus op die manier kan je ook uh, ja, sneller inspelen op veranderingen in de markt. Maar of dat het hele uh af dat het hele verlies kan compenseren, dat uh, moet nog blijken. Die markt moet zich nog uh, de komende jaren gaan bewijzen. Nou, 2012, de game-markt, wat kunnen we verwachten van dit jaar? Wat gaat er voor geks gebeuren? Um, 2012 gaat eigenlijk uh, als grootste uh, twee nieuwe platforms zien, dus dat is uh, heel interessant. Op 22 februari al komt de uh, Sony met de PlayStation Vita, dat is uh, de opvolger van de PlayStation Portable, een nieuwe draagbare spelcomputer. En aan het eind van het jaar komt Nintendo met een nieuwe spelcomputer, de Wii U. En dat is eigenlijk een soort um, ja, combinatie van een tablet, zoals een uh, iPad, zeg maar, en een uh, traditionele spelcomputer. Dus je hebt dan eigenlijk twee schermen en op die manier moeten ja, nieuwe, unieke games gaan uh, verschijnen. En kijk, hoe, hoe erg kijk jij er nu naar uit, naar die nieuwe games? Ben je nu bang dat, dat, stel je voor, er wordt een nieuwe game ontwikkeld, aangekondigd, en dan komt die er toch weer niet? Ben je vaak teleurgesteld? Um, nou, op zich valt het wel mee hoe vaak dat gebeurt, gelukkig. De, de meeste games worden geschrapt voordat ze publiek worden gemaakt. Het is op dit moment uh, ja, vooral nog afwachten of die nieuwe platformen die komen zich uh, gaan bewijzen. De Playstation Vita heeft het vrij lastig. Die is in december in Japan uitgekomen, maar de verkopen vallen een beetje tegen. Dus het is kijken of die in Europa aanslaat. Nee. Het probleem is natuurlijk als, je, als dat platform niet genoeg verkoopt... dan worden uit, gaan uitgevers daar minder in investeren en komen er minder leuke games uit. Nou, we, we zullen zien wat voor jaar het wordt voor de game-industrie... op ottens van online games xgn.nl. We kunnen jou natuurlijk altijd uh, bellen, jij ons ook... om ons op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt in die hele wereld. Dank je wel. Ja, graag gedaan. U luistert naar Nu al wakker en over 293 dagen is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus... en zometeen hebben we het over de Republikaanse tegenkandidaat van Obama. Maar eerst gaan we naar Eindhoven. Ja, want Eindhoven is de aankomende twee weken het middelpunt van de waterpolowereld. In de lichtstad zullen de beste Europese teams tegen elkaar strijden. De mannen zijn maandag begonnen met het toernooi en vandaag gaan de vrouwen van start. Ook de Nederlandse vrouwen beginnen vandaag allereerst met een wedstrijd tegen Rusland. Een serieuze tegenstander weet ook Arno assistent trainer van de Nederlandse waterpolo-vrouwen. Arno, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Een spannende dag. Zijn jullie er klaar voor? Ja, daar ga ik wel vanuit. Het natuurlijk in teken gestaan, van die is de, nou ja, van in ieder geval van het hele aan, maar met name ook het startpunt uh, vandaag tegen Rusland. Ja. Dus uh, nee, we zijn er wel, uh, wel klaar voor. De eerste tegenstander is dus ja, Rusland, wat je al zegt. Ja. Hebben jullie wat te vrezen? Nou, dat zeker. Rusland is een zeer geduchte tegenstander. Ik denk uh, eigenlijk zoals uh, voor ieder toernooi favoriet voor, uh, voor misschien wel goud. En uh, ja, dat zal, morgen gewoon even, of het zal vanmiddag een hele uh, lastige wedstrijd worden. En uh, ja, we, we zullen gewoon echt uh, vol gas moeten spelen om, uh, om goed resultaat te maken. Want waar zijn de Russische vrouwen zo sterk? Nou, ze hebben gewoon een redelijk uh, uitgebalanceerde ploeg. Goede schutters, goede midfors, goede keeper. En uh, ze zijn vooral heel snel en uh, gevaarlijk in de tegenaanval. Dus voor ons is het extra belangrijk om. Uh, om goed ons hoofd erbij te houden en niet uh, uh, onverwachte dingen te doen. Want, want hoe stel je dan op? Ga je dan juist uh, in de verdedigende fase of ga je ook vol aanvallen? Dan? Wat is dan slim? Nee, nou goed, bij ons in, de, in het waterpolen zul je nooit uh, op één ding kunnen gokken. Want uh, ja, daar gaat het spel te veel voor heen en weer. Maar uh, we zullen wel wat bedachtzamer spelen. We gaan niet zomaar. Uh, we hameren in ieder geval in de voorbereiding op die wedstrijd erop. Dat, uh, nou ja, dat we gewoon geen onverwachte dingen moeten doen. En als we geen goede kans creëren, dat we ook niet uh, uh, daarmee een, een kans forceren. waardoor wij misschien wel tegenaanvol tegenkrijgen. Dus we zullen inderdaad wat gecontroleerde spelen. Nederland is de regerend Olympisch kampioen op dit onderdeel. Wordt Nederland nou ja. nu ook tot de grootste kanshebbers voor de Europese titel? Nee, dat zou ik uh, niet reëel vinden om het zo, uh, zo te benaderen. Uh, inderdaad Olympisch kampioen, maar daar hebben we het over uh, ruim drie jaar geleden. Een uh, ploeg heeft inmiddels uh, redelijk verjonging uh, doorgemaakt. We hebben nog vijf speelsters over die, uh, die er in Beijing bij waren. Dus wat dat betreft is het uh, geen uh, eerlijke vergelijking... als je die twee ploegen met elkaar zou vergelijken. En daarmee ook uh, deze ploeg als titelkandidaat te bestempelen. Want welke twee Nederlandse speelsters gaan nu de kaart trekken? Nou, onze uh, absolute topper is uh, Yveske van Belkom. Dat is uh, in mijn oog uh, een van de beste, misschien van de beste speelsters van de wereld. Dus die uh, dat is zeker een van onze kartrekkers. En daarmee hebben we met Jasmin Smit uh, onze aanvoerster ook een zeer ervaren speelster die, uh, die, nou ja, die, die, uh, die de ploeg op sleutel kan en moet nemen. Maar goed, zo hebben we nog wel een aantal speelsters ook aangevuld met wat uh, jongere, uh, jongere talentvolle speelsters die, uh, die in een wedstrijd uh, nou ja, zo'n ploeg mee kunnen nemen. En het hangt een beetje van de vorm van de dag af welke speler, uh, speelster dat dat moment is. U had het over jonge talenten. Hoe jong moet ik dan denken? Nou, onze de gemiddelde leeftijd van deze ploeg is 22 jaar... Dus uh, nou ja, dat is relatief jong. Maar uh, ja, we hebben de speels erbij van 18, we hebben er een van 28. Dus wat dat betreft, uh, ja, daar tussenin zit het ergens, maar er dat had meer tegen de 20, 21 aan dan, uh, dan hoger. Maar goed, dat, uh, dat, is, uh, dat is geen excuus. Hoor. We hebben gewoon we hebben een jonge ploeg, maar dat gaat van onze tegenstanders net zo hoor. Dus uh, wat dat betreft is dat niet uh, dat we ons daarmee al indekken voor eventueel uh, slecht resultaat of zo. Dat zeker niet. Is het zo'n jonge sport, Waterpolo? Nou, nee, bij, nee, in principe niet. Bij de dames zie je dat wel, uh, dat veel ploegen relatief veel jonge spelers hebben. Er is na Beijing sowieso bij ieder land wel, uh, wel een redelijke uh, aanpassing van de ploeg geweest. Dat zie je meestal na een Olympische Spelen. maar na Beijing was het volgens mij wel, uh, wel wat extremer dan gebruikelijk. Maar als je bij het herenpolo kijkt, ja, dan, uh, dan zie ik hier in het water allemaal jongens liggen waar ik zelf nog tegen heb gespeeld. <tied> dus die lopen op dik in de dertig. En uh, daar zou je zeggen van, nou ja, de, de, de top zit. Pas uh, eind twintig uh, ja. van, uh, ja. van die spelers. Het toernooi wordt gehouden in het vrije Pieter van de Hogebandstadion. Uh, Hoe speciaal ja. is het nu om voor eigen publiek te, te spelen? Nou, dat is, dat is heel leuk, dat is sowieso. Het, is een, uh, het stadion is ook echt uh, heel gaaf aangekleed en uh, ja, echt, het is echt een stadionnetje geworden. Dus wat dat betreft is het al mooi om die ambiance te spelen. We zijn vanavond ook bij de herenwezen kijken die helaas, uh, of gisteravond was dat, die helaas uh, uh, nou ja, wat, wat, wat minder goed resultaat boekte tegen Hongarije. Maar hebben we hebben wel even kunnen zien hoe het er allemaal aan toe gaat, hoe de ambiance is. Uh, nou, dat is gewoon heel, heel mooi en we gaan morgen ervaren hoe of uh, vanavond ervaren hoe het is om uh, onszelf tegen, uh, nou ja, tegen een topland te spelen door eigen publiek. Ja, en, en is het ook dat jullie echt supporters zijn naast, na elkaar, de Nederlandse teams, de vrouwen en de mannen? Nou, we supporten elkaar uiteraard wel. Alleen, uh, ja, wij hebben dan... Uh, uh, we moeten dat wel gematigd doen. Wij zitten natuurlijk volop in de voorbereiding op onze eigen wedstrijd. Ja. En uh, ja dat is dan lastig om, uh, om uitbundig uh, naar, naar onze, onze mannen te gaan kijken en die aan te moedigen. Maar het is, uh, ja, we gunnen elkaar natuurlijk allebei het beste. En tot slot het doel van de waterpolo-dames op het EK. Nou, ik ben uh, er uh, een van overtuigd, maar dat is ook het doel, uh, om hier een medaille te winnen. En uh, daarmee uh, dwingen we ook meteen kwalificatie voor het pre-Olympische toernooi af... Waar, uh, waar vier plekken voor Londen te verdienen zijn. Dus dat is uiteindelijk het doel. Maar uh, ja, wij moeten gewoon in eigen land uh, als doelstelling hebben dat we een medaille willen winnen. Nou, tot en met zondag 29 januari is het EK Waterpolo in Eindhoven. Op de 28 e staat de vrouwenfinale op het programma. En we hopen natuurlijk dat de Nederlandse waterpolo-dames in die finale... zullen. Staan. Succes, Arno Havega, assistent bondscoach van de Oranje Water Polen Dank je wel. Ze is verliefd, smoorverliefd, maar dan wel op een getrouwde man. En dat maakt het zo ingewikkeld. Dit is Adel met Set Fire to the Rain. Farman ja zo heet de man waar Adel zo smoor en smoor verliefd op is. Maar ja, hij is al getrouwd met Clary Fisher en heeft een dochter van vijf. Dan wordt het natuurlijk lastig. hè? Adele set fire to the rain. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. 293 dagen nog te gaan. Dan mogen de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012... Gaat Barack Obama door voor een tweede termijn? En wie wordt straks zijn Republikeinse tegenstreden? We hebben nu twee voorverkiezingen achter de rug in Iowa en New Hampshire. En bij beide stemmingen kwam Mitt Romney er als de winnaar uit. Al was het in Iowa met een zeer klein verschil in stemmen. In Washington zit onze verkiezingsexpert Wouter Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week tijdens de voorverkiezing in New Hampshire was er naar 11% al duidelijk dat Romney de grote winnaar was. In Iowa de week daarvoor ging dat veel moeilijker. Uh, waarin zit dat verschil? Nou, Iowa en uh, New Hampshire zijn totaal andere staten. Uh, Iowa is eigenlijk de Drenthe van Amerika. Het staat hier vooral bekend om zijn aardpost. Het is uh, heel conservatief. Uh, New Hampshire aan de andere kant is, is uh, veel uh, linkser. En, en dat zie je ook in New Hampshire, heeft de gematigde kandidaat als Romney het veel makkelijker dan in het conservatieve Iowa. Het ja. tweede is dat uh, Romney veel meer campagne heeft gevoerd in uh, New Hampshire. En hij is daar bijvoorbeeld ook een, een huis en hij is uh, gouverneur geweest in de Staten en had dus ook het uh, Homefield advantage. Ja. ja, hij voelde zich er ook al thuis en Romney kan ook bijna niet meer verslagen worden in die voorrondes. Maar dat betekent dat de campagnes eigenlijk alleen maar vuile worden. Laten we even luisteren naar uh, een fragmentje. What has Massachusetts given us? A liberal governor who wanted us to believe he is strong on defense. A liberal senator who wanted us to believe he was a man of the people. And a Massachusetts moderate who runs away from Ronald Reagan. Look, I was an independent during the time of Reagan Bush. I'm not trying to return to Reagan Bush. Romney donated to Democrats and given the choice to vote in the Democrat or Republican primary, Romney chose the Democrats, voting for a liberal Democrat instead of President George H.W. Bush. Romney opposed the Contract with America. En later in het fragment zegt hij ook nog, he will say everything to win. Wat wordt er nu met dit fragment bedoeld door zijn tegenpartijen? Ja, dit is trouwens een sportje van een, een superpack. Dat is een, een politieke actiegroep die uh, officieel onafhankelijk is van de kandidaten. En daar hebben we gelden zo min de regels voor. Daar kunnen ze onbeperkt geld ontvangen. Nou, deze superpack die dit uh, sportje heeft uitgezonden, is stiekem geleerd aan Gingrich en zijn stafleden zitten erin. Uh, hij kan er natuurlijk niet officieel mee coördineren, maar het kwam er natuurlijk wel goed uit. Uh, in, in dit sportje waar, waar Gingrich ook van zegt: van nou, misschien gaat het toch een beetje te ver. Uh, er wordt gezegd dat uh, ja, Romney een opportunist is. Hè? Hij is eerst tegen abortus, dan weer ervoor. Eerst zegt hij dat Reagan een slechte president is. Nu vindt hij het de allerbeste president die Amerika ooit heeft gehad. Ja. Ja, en het waarschuwt uh, de kiezers dat je Romney niet kunt vertrouwen. Hè? Dat als je hem stemt, dat je geen idee hebt wat hij uiteindelijk gaat doen. Nou, comedian Stephen Colbert is ook een actie gestart met zijn super pack. Laten we even luisteren. Comedian Stephen Colbert has a super Nu now run by fellow comedian and friend John Stewart. And it's urging South Carolina voters to throw their support behind one man. Thankful. There is one name on the ballot that stands for true Americanity, Herman Kane. Americans for a better tomorrow, tomorrow... Ze hebben het over Herman Cain, maar Herman Cain is niet in beeld. Waarom bedoelen ze dit? Is het een grote grap, dit fragment? Ja, dit is een hele grote grap. Uh, Stephen Colbert probeert uh, aan te tonen dat superpacks uh, slecht zijn voor de democratie. En zijn plan daarvan was dat hij uh, er zelf eentje heeft gestart de afgelopen zomer. Uh, en net heeft overgedragen dus aan een vriend van hen. En het heet nu ook het uh, Definitely Not Coordinating with Stephen Colbert Superpack. Uh, Colbert gaat dus uh, voor presidentschap, uh, maar hij gaat alleen maar in South Carolina, hij wilde die runnen. Maar uh, hij kwam er dus achter dat hij te laat was met zich inschrijven. Dus wat hij gedaan heeft is, uh, omdat Herman Kane al wel op de lijst staat, maar al uit de race is uh, gestapt, uh, doet hij nu alsof hij Herman Kane is. Hm. En uh, stemt, roept hij mensen op om op Herman Kane te stemmen, uh, omdat hij dat ook eigenlijk is. Hebben deze aanvallen op Rob niet eigenlijk wel zin? Want hij staat er toch behoorlijk goed voor? Ja, het is eigenlijk niet zoveel zin meer. Het is uh, behoorlijk destructief ook uh, binnen de partij zelf. Hè. Zeker wat Gingrich aan het doen is. Uh, heel veel Republikeinen zijn daar uh, wel boos over, want het is eigenlijk een soort kamikaze. Uh, het, het, het vervelendste voor uh, Republikeinen is toch wel dat een aantal van deze aanvallen uh, toch al blijven hangen op dit moment. Misschien niet helemaal bij Republikeinen, maar zeker wel bij de gematigde stemmers. En uh, zeker dan als we het hebben over uh, Romney als gewetenloze zakenman. Er zijn wel flink wat, uh, wat, wat filmpjes over uitgekomen dat Romney als baas van een, uh, van een, ja, een, een investeringsmaatschappij ervoor uh, uh, heeft gezorgd dat er flink aantal bedrijven. Uh, uh, uh, mensen hebben ontslagen om efficiënter te worden. En uh, ja, je, je kunt er uh, vanuit gaan natuurlijk dat de democraten meekijken en, en dit zien. En uh, nou, dit wordt natuurlijk, uh, gaan ze van harte gebruiken tijdens de echte campagne. Ja. En, en wat je nu ook wel kan verwachten is dat de echte campagne straks uh, gaat worden uh, van de gewone Amerikanen, Main Street tegen Wall Street. Dat dat echt de, de trend gaat worden. En tot slot even kort nog de voorverkiezing in uh, South Carolina aanstaande zaterdag. Romney wordt weer de winnaar? Ja, dat wordt weer derde een rij en dan is het eigenlijk ook wel afgelopen voor de rest. Uh, dus wat je kan zien is dat een flink aantal van uh, andere kandidaten er dan ook wel echt uit zullen stappen. Ja, uh, ja dus, uh, dus dat zullen we allemaal moeten afwachten. Romney, Precies, het wordt spannend aanstaande zaterdag. Dankjewel Wouter Zandingen, onze verkiezingsexpert in Washington. Wij gaan er zo even uit voor het journaal van vijf uur en daarna zijn we bij u terug. En dan gaan we het onder andere hebben over homoseksualiteit.